Goedemiddag, ik ben Bienbuis. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is opnieuw een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan. Dat moet mensen ophalen uit de hoofdstad Kabul, zegt demissionair minister Kaag. Die via een land in de regio zal reizen om op het eerste moment weer in Kabul op die luchthaven te zijn. Om ervoor te zorgen dat alles loopt zoals wij met z'n allen willen. Mensen. Tegelijkertijd gaan er ook mensen heen. Een nieuw team dat op de ambassade aan de slag gaat om dingen te regelen. Bijvoorbeeld de evacuatie van tolken die voor Nederland hebben gewerkt en hun gezinnen. Het kabinet krijgt veel kritiek op de aanpak van de situatie in Afghanistan. Kaag zei daar dit over. We hebben het niet zien aankomen en we hebben de situatie verkeerd ingeschat. En het is verschrikkelijk dat zoveel mensen nu in onzekerheid zitten over hun veiligheid en hun toekomst. Meerdere partijen willen dat Nederland meer Afghanen hierheen haalt. Bijvoorbeeld koks en chauffeurs die voor Nederland hebben gewerkt. Maar ook journalisten en mensenrechtenactivisten. In de buurt van saint Tropez in Frankrijk zijn ruim 6000 bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Het vuur ontstond gisteren en kon door de harde wind snel om zich heen slaan. Dik 900 brandweermensen proberen de branden te blussen. Rond deze tijd wordt Louis van Gaal officieel gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands Elftal. Dat is niet nieuw voor hem. Van Gaal was al twee keer eerder de trainer van Oranje. Hij volgt deze keer Frank de Boer op die deze zomer opstapte na de slechte prestaties van Oranje op het EK. En Natasja van 25 uit Enschede is na 20 jaar alsnog in de prijzen gevallen. Ze deed als kind van 5 mee aan een ballonnenwedstrijd en na al die jaren is het kaartje dat aan de ballon zat nu pas teruggestuurd uit Duitsland. Ik heb de envelop opengemaakt en toen zag ik dit kaartje. En er staat dus op een ballonkaart van het Oranje Comité Haaksbergen. Uh, in mijn moeders handschrift zie ik mijn naam staan, uh, het adres waar ik toen woonde en mijn leeftijd dat ik vijf jaar oud was. Een vrouw vond de kaart in de kelder toen ze in het huis van haar ouders aan het opruimen was. En de eigenaar van een rondvaartbedrijf in Den Haag zag het verhaal van Natasja en vond dat ze wel een prijs had verdiend. Ze kreeg daarom een lang weekend Den Haag voor twee personen met uitstapjes naar Madurodam, de pier van Scheveningen en een rondvaart. Het weer, grijze middag met van tijd tot tijd regen. Morgen dan is er wat vaker zon, maar ook weer kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de A9, Amstelveen-Alkmaar, veroorzaken in beide richtingen Fiede. Richting Alkmaar is de vertraging een half uur. En richting Amstelveen, daar is de vertraging bij de afrit Haardem-Zuid ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 eigenlijk zeggen, lekker dansen aan het begin van uur 2. Maar ja, als ze uh, je voeten niet willen bewegen, hè, dan uh, wordt het ook uh, weinig met het dansen. Fruitcake, hoor je, en my feet, want move. aan het begin van uh, uur 2 van Zandvoort op zondag. Nou ja, het is een beetje half bewolkt, af en toe een uh, zonnetje. En een graadje of twintig momenteel uh, in Zandvoort. Maar we doen net alsof het lekker zomer is, uh, albert -Jan, toch? Uh, ja, wij wel. Wij, wij wel, ja. Wij ja. Wel. ja, alles daar in het kader van de zomer. Zo is dat, ja. En uh, uiteraard ook de Formule 1. Ja, zeker. Allereerst even een mededeling. We maken ons op voor de allesbeslissende uh, race. En dan heb ik het over de Formule E in Berlijn. De tweede race. Gisteren was er een race en vandaag is er een race. Gisteren uh, hadden de Nederlanders uh, geen uh, rol van betekenis. Uh, zowel Nick de Vries als uh, Robin Freins vielen ver buiten de prijzen. Maar uh, de, de aantal WK-punten uh, zitten vrij dicht op elkaar. Dus... Uh, voor Nick de Vries, die nog steeds aan de leiding staat van het WK met 95 punten. en wordt gevolgd door Eduardo Montara met 92 punten. is alles nog open. Dus er kunnen nog vijf mensen kunnen eigenlijk wereldkampioen worden. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. de race, om het zo maar te zeggen. En wij volgen die voor u en houden u op de hoogte. Daarnaast, natuurlijk, houden we u ook op de hoogte. van de voetbal Eredivisie. Als we tijd voor hebben om half vier, hebben we natuurlijk traditioneel de evenementenagenda. Het aantal evenementen gaat natuurlijk vanaf vandaag booming worden richting de Formule 1. Dus zometeen hebben we een bijdrage over Zandvoort Beyond. Die verantwoordelijk is voor de side events. En wat daar de bedoeling van is en wat daar ons nog te wachten staat. Daarnaast hebben we een interview wat al eerder is opgenomen dan vrijdag. Van onze collega's van NH Nieuws. Want het heeft alles te maken met de opbouw uh, van, uh, van het circuit. En uh, nou, ik heb een aantal flyovers gezien van het circuit. Maar het ziet er wel schitterend uit. Hè? Ja, echt mooi hè? Het is net echt. Het zou uh, altijd zo moeten zijn. Maar ja, dat, uh, dat is nou helemaal niet mogelijk. En daarnaast hebben we natuurlijk ook bijdragers uh, van uh, onze collega's van NH. Omtrent uh, yeah, uh, bed and breakfast, hoteleigenaren en inwoners van Zandvoort. Nu het bericht er is dat de, dat de race in ieder geval doorgaat. We hebben ook een bijdrage over dat er volgende week duidelijkheid wordt welke kaarthouders naar de afslang de Formule 1 kunnen. En als we nog tijd over hebben, dan gaan wij nog even met z'n twee debatteren over het interview. En onze collega's van uh, uh, motorsport.com hadden met, uh, met uh, de directeur uh, van uh, Circuit. Robert van Overdijk. Dat is geen bijdrage, maar in ieder geval een interview. Wat uitgetikt is. En wellicht dat we daar, als we er nog tijd voor hebben, wat puntjes voor uitlichten. Daar zitten wel een paar belangrijke punten in. Dat we dat ook nog even kunnen doen. In ieder geval een, een vol tweede uur. Ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. We zijn er al 31 jaar, dankjewel Albert-Jan, uur 2 van Zandvoort, op zondag. Op een uh, nou, halfzonnige zondagmiddag, zullen we maar zeggen. En we gaan uh, ja, toch weer dansen, stiekem dansen dan uh, in dit geval. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om me even op te vangen Niemand bijzonder, niemand in het algemeen Drie uur s'nachts, 7 januari Het panterbloesje en de spijkersbroek. De armen blote, korte, zwarte haren En ik stond daar ergens op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 Ik heb met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Een plaat ...uit de jaren tachtig, Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedanst. En van deze gaan we ook naar een Nederlandse plaat, een nieuwe single van Maan en Niks is heilig. Als ik eerlijk ben, erger ik me soms. Komt er minder uit mijn mond dan ik heb liggen op mijn tong. Maar dat geeft ook niet, want ik ben aan de weg.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 Deze dame, Maand die timmert lekker aan de weg hier uh, met uh, nieuwe singles. Ja, en dit is uh, Niks is heilig, houd het plaatje in de gaten... want het kan wel degelijk een hit gaan worden hier in Nederland. In het vorige uur hadden we het uh, uh, ja, interview van uh, Raymond van Haafden... gisteren bij Goedemorgen Zandvoorts. En ook uh, Sander ten Bos uh, was uh, gisteren te gast. Telefonisch weliswaar bij uh, dat uh, programma. En jij hebt uh, nog nieuws over Zandvoort Beyond. Nou ja, in ieder geval, die gaan dus nu ook helemaal los. Wat nu het zeker is dat van 3 tot en met 5 september de Formule 1 na 36 jaar terugkeert naar Zandvoort, kan ook het startschot gegeven worden aan Zandvoort Beyond. Dit is de naam van de site programma waarmee de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix niet alleen gevierd wordt op het circuit, maar uiteraard ook in Zandvoort en in de regio. Zoals gezegd, de directeur van de stichting Zandvoort Beyond, Sander ten Bosch, het afgelopen jaar was een jaar van hopen hard werken, afschalen en anticiperen en weer doorgaan. Nu zijn we drie weken voor het evenement en sinds gisteren hebben we eindelijk, of sinds afgelopen vrijdag, hebben we eindelijk duidelijkheid. Er is publiek aanwezig, maar wel met veel beperkingen. Voor ons is het helaas te laat om nog een groot festival van te kunnen gaan maken. Maar gelukkig kan er alsnog veel, wel veel doorgang vinden, waardoor we alsnog een leuk programma kunnen aanbieden. Op de vraag wat bezoekers kunnen verwachten de komende tijd... ...Zandvoort wordt vanaf nu volledig in race-sfeer gebracht... ...met sfeervolle city-dressing, zoals uh, Sander dat noemt. Rij je bijvoorbeeld Zandvoort is, dan kan je er niet omheen. Ook bewoners en ondernemers dragen hier actief aan bij. Zandvoort Beyond heeft ook activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Zo kunnen bezoekers genieten van talloze pub-up-exposities... ...in onder andere het Zandvoorts Museum, het HDMZ-museum... ...maar ook het raadhuis in het dorp... En op de boulevard kun je uiteraard ook van kartart en kunstvoorwerpen bezoeken. Uiteraard zijn ook diverse attracties, zoals gezegd het reuzenrad, waar we nog twee kaarten voor weg kunnen geven vandaag. En een kartbaan voor kinderen op het Badhuisplein geplaatst, zodat het echt een evenement voor jong en oud is. Zoals gezegd, wethouder Formule 1 Raymond van Haften, ik ben enorm trots op de veerkrachten die iedereen al anderhalf jaar toont. En ondanks de tegenvallers die wij dit, dat wij dit feest niet in volle glorie kunnen gaan vieren... zullen wij in Zandvoort alles aan doen om, het, om ons aan de hele wereld... en onze beste kant te laten zien. Aldus uh, Raymond van Haafden. Zo is het. En uh, tot zover ook uh, Zandvoort Beyond. Het startschot is gegeven. En dat hebben we ook uh, aan het begin van het eerste uur gehoord... dat uh, Jan Lammers dat vanaf het uh, bordes van het uh, raadhuis uh, gaf... Gisteren was het een groot feest in het centrum van Zandvoort. In ieder geval heel veel gezelligheid tijdens het makreel roken. En daar hebben we een live verslag van gedaan met collega Roy van Buringen. Vanmorgen was ik ook even in het dorp en ook toen zag het er weer heel gezellig en druk uit. En ook de deuren staan open van het raadhuis voor het pop-up museum... wat daar op dit moment gaande is. En uiteraard met mooie collecties van onder meer meneer Atema. En dan gaat het over oude grammofonen en dergelijke. Maar ook een hele mooie racecollectie van onder meer de familie Blekemolen... Kan je daar zien in het uh, museum, het pop-up museum, Raadhuisplein, ingang, uh, Haltestraat, kan je gewoon uh, lekker binnenlopen en genieten van al het moois wat daar is. En als ik deze nieuwe single hoor van Bruno Mars en Anderson Paak... denk ik ook meteen aan de muziek van Alan Clark. Past ook wel een beetje in dit rijtje. Je hoorde de single skates. Ja, daar zijn we druk bezig met de Formule 1 en dergelijke. Maar er wordt ook weer gevoetbald in de Eredivisie. En die wedstrijden houden we uiteraard voor je vandaag ook... bij Zandvoort op zondag in de gaten. We zitten in den rusten, uh, Albert Jan. Ja, een tweetal wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Allereerst hebben we Peck Zwolle tegen Vitesse... Tussenstand 0-1. En dan uh, FC Utrecht uh, tegen Sparta-Rotterdam. Uh, ook daar uh, staat het uh, 0-1 alleen, uh, dan 1-0. Dus omgekeerd hebben uh, we het over uh, Utrecht. Die staat dus voor met uh, 1 tegen 0. Dan hebben we natuurlijk om kwart voor vijf nog de wedstrijd. Willem 2 tegen Weijenoord. We gaan naar de Formule 1. Eerste weekend september dan gaat het los hier in Zandvoort. Ja. En er wordt druk gebouwd op het circuit. Met, ja, het prachtige. echt het is aan te raden om daar even nog via, uh, de, de, via, de, uh, via YouTube of wat dan ook even kijken hoe dat er allemaal bij staat. Er zijn genoeg uh, flyover filmpjes gemaakt. Het is echt een prachtig gezicht. Ja, er staat inmiddels ook een heel hoog hek uh, op de boulevard. Dus uh, ja. echt uitzichten op het circuit, dat ga je niet meer hebben. Want nee. dat wordt uh, afgeschermd. Goed, uh, nog voor de persconferentie, maar wellicht had uh, Jan Lammers, uh, moest natuurlijk net doen of als je nog nergens van afwist. Maar uh, in ieder geval, uh, uh, onze collega's van uh, NHTV spraken met Jan Lammers voorafgaande aan uh, de persconferentie. En uh, met name over de voortgang van de bouw van het circuit en aanbouw. En hij was er heel erg enthousiast over. Met nog een paar weken te gaan voor de Formule 1 is het flink aanpoten voor Circuit Zandvoort. Op de vaste tribune is normaal gesproken plek voor zo'n 3500 toeschouwers. En tijdens de Formule 1 worden er 105.000 bezoekers verwacht. Daarvoor moeten dus heel wat tribunes worden bijgebouwd. Nou ja, we zijn vol in de opbouw. Hè? Jarenlang van planning achter de rug. Maar nu is het echt de uitvoering van het hele plan. En nog voordat er iemand eigenlijk op die tribune is gaan zitten is het al een fascinerend project waar we allemaal heel enthousiast over zijn. Gaat het lukken voor 5 september? Nou goed, daar zijn we niet in bal voor zitten. Hè. Dat wordt door de overheid bepaald. Maar wij hebben geen keus. Wij moeten er gewoon klaar voor zijn. En uh, wij hopen en we verwachten dat vanaf 1 september uh, ja, sportevenementen en zo weer, weer normaal zijn doorgang kunnen vinden. Vrijdag zal het kabinet waarschijnlijk meer bekendmaken over het wel of niet doorgaan van de Formule 1 met het publiek. Maar daar ligt Jan Lommers voor die tijd niet wakker van. Weet je, dingen waar wij geen invloed op hebben, daar maak ik me zeker nooit zorgen om. Wij proberen ons te focussen op ons eigen ding, op onze eigen verantwoordingen en plichten. En daar zijn we nu plankgas mee bezig, letterlijk en figuurlijk. Dus ik hoop dat als wij op 5 september hier om deze tijd staan, dat dan de auto's voorbij rijden. En dat we allemaal veel plezier kunnen hebben. Ja, heel terecht van uh, NA nieuws dat ze ook dat spannende muziekje hebben gebruikt uh, bij dat uh, interview uh, over Jan. Klopt. Nou ja, in ieder geval vanaf 1 september, uh, ja, de 2 september dan, dan gaat het uh, los uh, hier in Zandvoorts. Wij zijn er klaar voor, maar we weten inmiddels ook dat dat met twee derde van, van het publiek wat normaal gesproken aanwezig mocht zijn zal gaan plaatsvinden. En dat heeft inderdaad de overheid afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Dus wat dat betreft nog geen versoepelingen na 1 september voor de sportsevenementen. Wij gaan nog een plaatje draaien en dan gaan we op naar de evenementen denk ik. Uh, ja, laten we dat, die moeten er ook nog even tussendoor. De rammen er ook even tussendoor. <laughs> Meneer Pet Bennatar. We are young.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 Nou, we hebben de schilderijen gezien en die zijn echt prachtig. Hè? Klopt, echt een aanrader om dat te doen. Want uh, ja, Ronald leidt dus aan een Down syndroom. Maar hij maakt de schitterendste schilderijen. Tot en met 12 september in de Agatha Kerk te bezichtigen. Zoals gezegd, op het echte circuit kunnen kinderen niet rondrijden. Daarom is er uh, momenteel ook een mini-circuit gebouwd in het centrum van Zandvoort. En op die raceweg kunnen kinderen tot en met 12 jaar in elektrische karts een rondje rijden.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 Met, grote, met mooie foto's op groot formaat. En, uh, en ook natuurlijk buiten expositie op het de Zandvoortse Boulevard. En daarnaast zijn in het museum vele tientallen van Jans auto's te zien op schaal. Van de Simca, van de Rob Slotenmaker anti slipschool school. Tot aan de Formule 1 en Le Mans. Trouwens, tussen, tussen de twee haakjes. Volgende week weekend is het weer zover. De 24 uur van Le Mans. En dan hebben we natuurlijk ook nog voor degene die een weekend in Zandvoort of een dag naar Zandvoort komen... de Zandsculpturen, want die blijven nog tot en met 22 augustus staan. Voor meer informatie en over de route, kijk dan even op www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl En daarnaast kunt u ook nog naar, zoals jij al eerder in het programma meldde... naar het pup up Museum in het Zandvoorts gemeentehuis... met uh, auto's uit, de, uit de, de collectie van de familie Blekenmolen. En de muziekapparaten uh, uh, van Jelle Attema. En ook nog een stukje kunst. Ook een aanrader. Vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Tot zover. Dankjewel albert -Jan. Genoeg te doen. En op 20 augustus. Vanaf 20 augustus. Uiteraard ook nog de tekeningen betreft de, de race. De Formule 1 op Zandvoort. Die gemaakt zijn door de, de kinderen van de kinderkunstlijn. En daar hebben we het uh, inderdaad uh, over de basisscholen in Zandvoort... die dat gemaakt hebben. En ook uh, heel erg mooi. Dat dus uh, in het uh, Zandvoorts Museum. Kortom, genoeg te doen uh, hier in Zandvoort. Ik kan ook het reuzenrad in. En misschien win jij wel die twee gratis uh, kaarten daarvoor. Dat gaan we doen uh, na het volgende plaatje van Baltimore. Hier is de Tassamboy. This tiny, Net aan het begin van uh, dit programma. Zandvoort op zondag, gewoon een klein beetje aan je beloofd hè. Heel veel uh, zomerse klanken vandaag uh, op de Zandvoortse Radio. We zijn er trouwens al 31 jaar, CFM Zandvoort. Dus uh, leuk dat je luistert en like ons uh, een keer op uh, Facebook, onze Facebookpagina. En download vooral de CFM, de ZFM app, die is gratis uh, te downloaden onder meer in de Play Store. We mogen vandaag weer twee toegangskaarten weggeven... voor het Hoge Reuzenrad op het Bad Huisplein, Oké. Okay. Ja, ja, ja, jij gaat maar, er voor geen goud in, hè, geloof ik. Nee, nee, voor geen goud. Maar, nee, ja, dat, dat gaat niet zomaar. Nee, daar moet je wel wat wel voor doen. Ja, het Reuzenrad vind je naast het Holland Casino. En over het Holland Casino gesproken. Die hebben een hele mooie roulette uh, gesitueerd op de rotonde bij het circuit. Uh, Albert-Jan, heb je hem al gezien? Ik heb hem al gezien, ja. Ja, en het mooie van die uh, roulette is... een uh, echter, hè? ja, die moet je gewoon zien. Uh, we kunnen wel eens een uh, foto uh, plaatsen in hem ook op Facebook, hoor. Maar op die roulette is een winnend getal. Daar is het balletje opgevallen. Oké. Okay. Ja, en het is een oranje getal waar het balletje opgevallen is. Ja. En het heeft te maken met het circuit en het heeft te maken met de race die eraan gaat komen. En naast dat balletje, dat vakje waar het balletje in gevallen is, ja. is vakje nummer 44. Daar is het balletje net niet Niet opgevallen. Gevallen. Maar wel op, wel op, dat willen we van jou weten. Op uh, welk uh, getal is dat uh, balletje gevallen daar... Uh... Op de roulette bij de rotonde van het circuit. Weet je daarop het antwoord? Dan win jij die twee vrijkaarten voor het de, de, de Skywheel op het Badhuisplein. 50 meter hoog. Echt uniek en heel mooi uitzicht heb je daarin. Je kan er gratis in, in komen. Want wij hebben hier twee vrijkaarten, het jan En er staat zelfs een dikke letters VIP op. Ja, zelfs belangrijk. Ja. Ja, dan ben je heel belangrijk. En dan ga je gratis het... Ja, het, de had de, de in. En wij geven deze twee vrijkaarten geven wij nu weg. Weet jij welk getal dat is waar de roulette opgevallen is? Het is niet zo moeilijk. Ik ga er niks meer zeggen. Niks oraya, meer zeggen. oranje vakje, oranje vakje. Bel naar de studio 023-57-30393. 023 573 Of uh, stuur even een e-mail naar redactieapenstaartje ZFM Redactieapenstaartje ZFM Zandvoort.nl en uh, onder degenen die het goed hebben, gaan wij deze twee uh, vrijkaarten weggeven. En zijn het meer mensen? Geven we misschien wel meer kaarten weg? Je weet het nooit. Hè? Het is uh, dolle zondag uh, vandaag uh, <lacht> bij uh, CFM. Dus je weet het maar nooit. En op deze dolle zondag gaan we even de straten op. Want hoe blij ja. zijn wij met de Formule 1? Klopt, want nu de Formule dus door, zeker door, terugkeert naar Zandvoort, over is blijdschap in het dorp. De meeste inwoners zijn opgelucht dat het door kan gaan. Hoewel corona er wel aan de andere kant voor zorgt dat er van de 100.000 toeschouwers iets meer dan 30.000 niet mogen komen. En dat betekent natuurlijk straks nog een grote teleurstelling voor vele racefans. Daar kom ik in het volgende artikel even over terug wanneer daar duidelijkheid over komt. Maar in ieder geval blijdschap overheerst in Zandvoort en dat ondervonden, ons, eh, ondervonden ook de onze collega's van NHTV. Ja, het feest gaat door. Ja, gelukkig wel. Lang op gewacht. Leuk. Top. Daar ben ik heel enthousiast over, ja. We zijn de trots. We zijn heel blij. Wij kunnen niet meer wachten. Blijdschap overheerst hier in Zandvoort. Nu de Formule 1 terugkeert naar het dorp na 36 jaar... Toch zijn er ook nog wel een aantal vragen, want hoe gaat de DGP, de organisator van de Formule 1, het financiële tekort oplossen? En wat betekent het voor de horeca en de hotelhouders dat er geen 100.000 bezoekers, maar 70.000 bezoekers mogen komen? Op zich weten we dat nog niet. Uh, er is bekendgemaakt dat aankomende woensdag het circuit uh, laat weten aan, uh, aan de toeschouwers die een kaartje hebben of ze kunnen komen of niet... Uh, ja, en, en dan is de vraag, uh, zitten zij bij mij in het hotel? En uh, komen ze of gaan ze annuleren? Dat betekent dus nog even afwachten voor Suzanne. Evenals voor de mensen die een kaartje hebben voor de Formule 1. Mijn zoon heeft wel kaarten. En die verheugt zich er al, al een jaar op. Dus het zou heel vervelend zijn als die niet mocht komen. Ja, ik heb een kaartje. Uh, dat is me gelukt. Nu is het wel even spannend, hè? of je definitief mag komen ook. Uh, het is wel spannend en het... Uh... Is al een jaar uitgesteld, maar nu is de spanning alleen nog maar fijner. Hoe zouden ze dat moeten doen met het selecteren van de kaartjes wie wel of niet mag komen? Ja, dat is natuurlijk een hele, hele, hele lastige. Kijk, we gunnen het natuurlijk iedereen, maar het zou, ja... Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar het zou wel heel zuur zijn als de Zandvoorters zelf niet zouden kunnen gaan. Woensdag maakt de organisatie van de Formule 1 definitief bekend wie er mogen komen. Ja, dat is wat hoor. Met die kaartjes mag je wel komen of mag je niet komen. Robert van Overdijk die heeft daar trouwens wat over gezegd. Dat ze elke dag bij elkaar komen om te bespreken van welke mensen gaan nou wel het recht krijgen om te komen. En bij welke... Uh, ja, behouden ze het kaartje voor uh, volgend jaar. Hè? Want dan, wordt, uh, dan hebben ze gewoon de mogelijkheid om uh, volgend jaar weer te komen. Want volgend jaar is er zeker weer een uh, Formule 1-race op Zandvoort. En waarschijnlijk gaat die volgend jaar trouwens uh, in uh, mei plaatsvinden. En niet in september. Dat was, vorig, uh, dat was dus vorig jaar ook de bedoeling dat het in april kwam. Ik denk dat is een mooi cadeautje voor mij. Dus uh, toen had ik ook maar kaart, een kaart gekocht. Ja, dat is niet helemaal uh, lekker afgelopen trouwens. Mm. Uh, nee. Die bedrijven dus, gaan gewoon failliet en beginnen dan weer opnieuw. Ja, lekker dan. Lekker dan. Hé, hey, we gaan het nog even hebben over die, uh, die kaartjes. Want uh, ja. er, zijn, er is ook een vriendengroep uit, uh, uit Limburg. Dat zijn uh, 25 vrienden en die uh, rijden met een hele grote bus. Een uh, bus. Uh, menigeen uh, kent die uh, bus uh, waarschijnlijk wel. Reizen ze naar heel Europa door uh, om uh, de circuits uh, te bezoeken... Ze zijn in ieder geval, uh, uh, over drie weken of twee weken zijn ze in uh, Spa in uh, België. En dan uh, willen ze ook natuurlijk, en daar hebben ze ook kaarten voor uh, naar Zandvoort uh, toe. Maar ze hebben sta Ja. En vallen die als eerste af. Uh, dat zou niet helemaal uh, terecht zijn natuurlijk. Ja, het zou toch een soort van loterij gaan uh, worden, uh, denk ik. Nou ja, woensdag uh, weten we daar uh, meer over hoe dat uh, opgelost uh, gaat worden. En we hopen uiteraard voor... Uh, ook die 25 vrienden uit Limburg, uit brachten in Limburg... dat ze dit jaar de Formule 1-race hier op Zandvoort kunnen gaan volgen. Zometeen meer. Meer reacties over de terugkeer van de Formule 1 hier in Zandvoort. Sense. Feel the chill Uit de jaren 80 met uh, A View to a Kill. Ja, we gaan het nog even hebben over uh, de kaartjes, uh, Albert-Jan. Ja, ik bedoel, uh, het werd net al aangegeven... maar nog even voor alle duidelijkheid. Mensen die een kaartje hebben gekocht voor de Formule 1... voor aanstaande september... zullen bij een beperkte bezetting van de tribunes... uiterlijk woensdag 18 augustus te horen krijgen... Ze of ze dit jaar bij de race mogen zijn. Fans die er dit jaar niet bij kunnen zijn... mogen hun kaartje doorschuiven naar volgend jaar... of krijgen hun geld terug... Je krijgt natuurlijk altijd teleurstellingen te, met teleurstellingen. Te maken. Ja, maar ja, het is de, de overheid bepaalt maar, bepa bepaalt, maar betaalt niet mee als het aan het verschil. Nee, en dat kaartje van Mark Rutte, dat gaan we, gaan, we, gaan we echt verscheuren. Dat gaan we verbranden. Nou, Daar gaan nou, we gewoon een evenement van maken op de strand. Ik, ben echt, benieuwd wie, ik ben, echt, ben echt benieuwd wie die prijs uitreikt naar die formule 1. Ja, goed. Hm. Uh, dan, we gaan nog even door. We hebben nog een leuke bijdrage. Uh, want veel inwoners, zoals u al, uh, al hebben laten weten... vinden het een opluchting dat de Formule 1 door kan gaan. Zelfs vrijdag uh, overdag lekte dat al uit... dat het sportevenement zou plaatsvinden. En uh, NH-TV uh, was als het een klippen bij om uh, de stemming in Zandvoort te peilen. Te Wat prachtig ik ook? Ja. Hier word je toch alleen maar gelukkig van. Gisteren lekte uit dat het kabinet vanavond bekend gaat maken... dat de Formule 1 in Zandvoort doorgaat.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 Jij zegt het is tijd voor de drukte. Het is tijd voor weer wat reuring in ons dorp. Dus het woord zeg jij gewoon de komende... Uh, ja, het wordt begin september alleen maar genieten en leuk. Hartstikke leuk, ja zeker. Mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH News. Ja, wij uh, zien natuurlijk ook de namen erbij. Maar we kennen ook natuurlijk die personen. We hebben Larry, hebben, uh, Silverberg, die hebben we uh, uiteraard uh, gehoord... Uh, met, met zijn uh, mooie mening over de Zandhagedissen. Dat vond ik wel heel erg mooi. Verder hebben we Petra Geusbroek als uh, ondernemer in, uh, in de Hattenstraat uh, gehoord. Uiteraard uh, Marcel Busje, Ja, die zie je overal op tv trouwens. Ik heb hem van de week ook weer uh, gezien uh, in het uh, RTL Nieuws. Uh, die, die heeft een abonnement bij, uh, bij de media gekregen, denk ik. Maar uh, doet hij wel heel, heel erg goed. Want ondertussen promoot hij daarmee natuurlijk uh, ook uh, Zandvoort... En uh, alle mensen en uh, inwoners uh, uit Zalvoort, uh, alle mensen zijn uh, positief. En uh, daar worden we ook wel positief en blij van, Aubajan. Uh, ja, tuurlijk, want dat is, uh, ik bedoel, het gaat door, oké. Okay. Uh, ik ik al als, als, als, uh, misschien kom ik daar uh, tijdens Pit Report nog even op terug... wat rekensommetjes gemaakt over het aantal bezoekers... Uh, in vergelijking tot het aantal bezoekers bij voetbalwedstrijden... en met name thuiswedstrijden van de, van de grotere teams. Misschien komen we daar nog op terug. Maar wat we wel even gaan doen, het, uh, het interview... wat onze collega's van uh, uh, motorsport.com hadden... met, uh, met uh, circuitdirecteur Robert van Overdijk... Dat schuiven we even door naar Pit Report. Want er zitten toch wel een aantal belangrijke vragen en antwoorden. En die willen wij u niet onthouden en niet even afraffelen. Maar daar komen we dus om kwart over, tegen kwart over vier uitgebreider op terug. En hoe is het met die belangrijke Formule 1 wedstrijd? Ja, die ligt plat. Want er is een behoorlijke crash geweest. Dus alle auto's moesten zich, moesten zich weer opstellen in de pitlane en rijden er nu weer voorzichtig uit... nadat de, auto's, de, de kapotte auto's van de baan zijn gehaald. Stand, momenteel hebben we even geen zicht op... maar we houden het voor u in de gaten... en komen daar uiteraard een derde uur op terug. Want wie wordt de wereldkampioen? Formule E. Het blijft spannend. En uiteraard houden we ook nog de eredivisie voor je in de gaten. En we gaan ondertussen naar het strand. Ja, ik had een singeltje op een gegeven moment van deze plaat... en die klonk heel erg vast...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 De macho loopt richting zee. Ik kan er niet meer tegen. Ik ga nooit meer mee. Naar Deze Single van De Neus. Om nog eens terug te horen. Ja, was destijds. dit tijd, nou ja, door, met name Veronica is het een hele grote hit geworden hier in Nederland. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur van Zandvoort op zondag. Zometeen het derde en laatste uur met daarin uiteraard weer heel veel informatie en uh, lekkere muziek. Ik hoop dat je zometeen ook weer uh, gaat luisteren. Kaarten trouwens, de kaarten voor uh, de, de, de reuzenrad... die we juist uh, weggaven... die uh, zijn inderdaad gewonnen. Uiteraard uh, alle winnaars uh, van harte gefeliciteerd. En wij zorgen dat de kaarten er zo snel mogelijk uh, aan gaan komen. Het was niet zo moeilijk hoor. Het uh, winnende getal was uh, nummer 33, het uh, startnummer van... Uh,